Robin Gibb is overleden. Samen met zijn broers Maurice en Barry vormden die eind jaren 60 de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met een hoge, drie zang en scoorden hits als Staying Alive, How Deep Is Your Love en Words. Van de broers leeft nu alleen Barry nog. Robin Gibb leed aan kanker. Hij is 62 jaar geworden.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 De presidentsverkiezingen in Servië zijn verrassend gewonnen door de nationalist Tomislav Nikolić. Hij krijgt volgens de voorlopige uitslag iets meer stemmen dan zittend president Tadic. In zijn overwinningstoespraak zei Nikolić dat Servië niet zal afdwalen van het Europese pad. De nieuwe president is een nationalist die de band met Rusland wil versterken. Hij was een bondgenoot van oud-president Milosevic. In Libanon zijn onrust uitgebroken na de dood van twee leden van een groepering die de opstand in Syrië steunt. De twee, onder wie een Soenitische geestelijke, werden gisteren in het noorden van Libanon door militairen doodgeschoten toen ze niet stopten bij een controlepost. Bij rellen en gevechten in Beirut zijn vannacht volgens de Libanese krat drie doden en een aantal gewonden gevallen. Veel sunnieten in Libanon zeggen dat het Libanese leger een verlengstuk is van het regime in Syrië.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 files in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge 4 kilometer A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knopend Prins Klausplein daar staat 6 kilometer dat komt omdat de A12 richting Den Haag afgesloten is bij knooppunt Prins Klausplein door een ongeluk met een vrachtwagen A8 naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 5, A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Afwet Zuid 8 kilometer, op de ring Amsterdam de A10 tussen Schellingwouden watergasmeer 5 kilometer de A12 richting Den Haag is momenteel afgesloten bij knooppunt Prins Klausplein. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat inmiddels 7 kilometer file vanaf Soetermeer daarom staat ook flink vast op de A13 naar Den Haag. Daar staat tussen Delft Zuid en knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer. A15 richting Rotterdam bij Tiel 4 kilometer A27 Almere naar Utrecht bij Bilthoven 5 A28 Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnzweert en Af Friet en Dolder ook 5 kilometer. En op de A28, maar dan richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden-Zuid 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Stikke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Mooi oh, begin weer van Softfoot op zaterdag op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, de schoen zon schijnt weer, Robert-Jan. Al Altijd een beetje als wij beginnen met Softfoot op zaterdag. Het is dus, juist tussen 1 en 2, Mario Zalvoort. Uiteraard dank nog even aan M Zandvoort uit Zalvoort. Elke dinsdagmorgen tussen 11 en 12 te horen. En in herhaling op zaterdagmiddag tussen 1 en 2 uur. The Barts and the Rhythm of the Night was de eerste van vanmiddag. ZFM voor Zandvoort en de regio.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 Het is 1983 alweer door de Vitesse op de Zelfoorts Radio met Rosalind. Kom maar. Ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh, oh, oh.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 ja doet doet het 14 mee. En dat komt dan toevallig vandaag heel erg mooi uit. Want het eerste van Escher moet zo meteen om half drie op het eerste veld spelen. En dat kan dan niet ingezet worden voor het van Pogonia. Hoe het verder gaat met het toernooi? dat kan je niet zeggen. De alle die moeten in ieder geval nog de eerste ronde spelen. Dat is nog lang niet Gisteravond is het officieel geopend met een uh, wedstrijd te, uh, van uh, oud-San tegen oud-San 75. Dat heeft, um, um, um, ja, nou, ik zeg het gewoon, San heeft gewonnen. 3-1. <laughs> ik ben natuurlijk, uh, dat weten jullie, een van 75, man. Het gaat me zwaar in het hart, niet echt. Maar goed, uh, uh, San heeft gisteravond gewo gewonnen en toen was het meteen natuurlijk een feest in die kantine. Uh, zoals het vanavond nog groter feest gaat worden, dan zijn er live optreden, dus Dat is een groot diner voor alle deelnemers. Ehm. Um,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 Gedeelte. En de allerbelangrijkste van dit toernooi en dat is al jaren, dat is de uh, sportiviteitsprijs. Dus dit jaar een hele nieuwe, schitterende beker. Dat is ongelooflijk. Het ding is denk ik bijna een meter hoog. Uh, uh, ja, een beetje nog eigenlijk. Maar goed, het hoort het er eenmaal bij. Dus dat wordt er dan rond 4 uur... Uh, uh,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 Het een en ander meegenomen van hetgeen uh, Jacobs um, verteld Want hij zegt ook: van iedere trainer die je krijgt pak je altijd iets mee. Nou, hij is helaas overleden, veel te vroeg. En dit toernooi komt 1975 vandaan. Het allereerste keer heet het de Piet Ruijgok-toernooi. Een heel oud bestuurder van Stanford uh, 75. Stond aan de wieg van Stanford 75. Uh, en toen heeft men, uh, is men naar uh, ja. En toen is het het, uh, het uh, Hotschloss Begonia uh, toernooi geworden. Een uitspraak van Jacobs die bezigde uh, tegenover een journalist. Omdat hij vond dat zijn trainers niet bepaalde het juiste soort voetbal speelden. Daar is hij na nou, vandaag gekomen Rob. Oké, okay, helemaal duidelijk. En uh, ja, veertien teams dus uh, aanwezig. Nou je het al zelfs uit het buitenland uh, afkomstig. Betekent het ook dat ze daarbij SV Stanford gewoon of zo Het is hier één grote camping. <lacht> Eén grote camping. <lacht> ja, er, zijn, er zijn ook teams die hebben wel een pensionnetje gehuurd. Uh, in de dus gaan natuurlijk naar huis. Doen we doen even kijken. 1, 2, 3, 4 Sandwoordse teams mee. Die gaan gewoon naar huis. Maar donderdag helemaal vast, Was met al volop aan het bouwen hier. Stond de kontine al open hoor. Alleen maar gezellig. Ja, helemaal goed. Joop, zo dadelijk gaan we ons klaarmaken voor de wedstrijd van vandaag natuurlijk. SV Sandwoord tegen Marker. Heb je daar al voorinformatie over? Spelen alle SV Sandwoord spelers gewoon mee? Nou, het is zelf zo sterk. Er zitten zes man bij Sandwoord op de bank. Pieter Keur schijnt niet aan zijn. Ik heb het inderdaad nog niet gezien. Ik weet niet waarom, maar eh, de Sandvoort met, met in de basis, Boy de Vett, Bas Lennons, Stijn Stobbeler, Ronald Kalens, Petter Koper, Achterin, Middenveld, Vries, eh, Jan Veld en Paul van der Oort. En dan voorin Michael Kaal, Timo de Reus, en Ivo Hopper. En dat betekent dat, dat uh, weer een ander team in de wijs uh, staat. Zandvoort uh, kan maar niet twee weken of drie weken achter elkaar met hetzelfde team overkomen. Uh, uh, Nuisselberg is licht geblesseerd, Kizulg is licht geblesseerd en uh, die zit ook aan de kant. Lottweer Rikker zit aan de kant. Burt Winter en uh, de reserve te zitten, Die zijn uh, allemaal bankspelers. En ja, uh, laten eerlijk zijn. Zandvoort moet winnen. Zandvoort uh, die wil uh, graag nog een keer die tweede ronde halen. Dan moeten ze in ieder geval vandaag winnen. En dan volgende we bij Marken. Marken dat is de degradatiekandidaat uh, -kandidaat uit die eerste klas. Is vorig jaar gepromoteerd door eigenlijk met een heel lachend kampioen te worden. En uh, dat uh, gaat nu weer uh, ja, vechten tegen degradatie. Of dat lukt is dus natuurlijk een tweede. Ik ik heb informatie dat hun scorende spits vandaag geschorst is. Dat is misschien verstandig wel massaal, dat weet je niet. Ik weet niet hoe het uitpakt. We gaan het afwachten op en we komen straks terug met live reportages hier vanaf de luimpjeschrift natuurlijk. We gaan straks rond tien over half drie contact met je nemen. Dankjewel Jan van Nes voor dit moment. En straks uiteraard weer veel meer over de voetbalwedstrijd van vandaag dus met Jan van Nes Zo dadelijk het CFM weerbericht met Lex van de oren eerst hebben we nog leuke muziek voor je. The Village People. Heeft vanmiddag een winst nodig tegen Marken. You are gold, you the candidates. En gewoon gaan winnen vanmiddag van uh, Marken. Op de veld 1 bij SV Stalfort. Zo dadelijk om tien over half drie veel meer daarover uh, van Joop Van Es. Het is half drie geweest. Volgens mij betekent het tijd voor het weerbericht. En inderdaad aangesloten is Lex van Oren. Goedemiddag Lex, welkom in de studio. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. Nog, nog geen strand weer.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 Noordoost en uh, die onweersbui, als die komt, komt hij dat het Zuidwesten. Dus. Ja. Kan hij ook nog een tijdstip aangeven ongeveer? Uh, ja, rond het middaguur of zo. Uh, ja, rond, rond, rond, rond, middag. Nee, hè? Nee, hè. Dan begint net, uh, net eigenlijk de voorjaarsmarkt. Ja, die is al, vanaf, ja, tien dan, is die al vanaf tien uur is die al. Oh, vanaf tien uur, oké. Okay. Maar dat staat nu op de kaart. Dus, uh, maar het kan nog veranderen hoor.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 en uh, anders wil uh, gewoon www.meteopagina.nl Blijf het volgende, antwoorders. Tot... En Lex, dus uh, van de week, uh, Als ik uh, vanuit mijn werk uh, terugkom Kan het dak eraf Ja, dak kan eraf Hé, hey, geweldig He -he. Helemaal goed En het mooiste nieuws natuurlijk wat Lex ons bracht Dat we een mooie Pinksterdag kunnen gaan verwachten Nou, hebben we een plaatje over, hè Op een mooie Pinksterdag Als het even komt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 Als het kindje groter wordt, roosie in de knop. Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen de en lazer op. Heb u dat nou ook, meneer? Ja, wel meneer. Precies als iedereen op een mooie pinkster.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 Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Samen met Nina Cherry. 7 seconds. Nou, het is zover de belangrijke voetbalwedstrijd voor van vandaag. Uh, we spelen vandaag tegen Marken. En daarvoor gaan we naar Joop Frens, waarschijnlijk een uh, zeer gezellig voetbalveld. Goedemiddag Joop Frens. Ja, goedemiddag luisteraars en heren in de studio natuurlijk. Ah, het is hier vreselijk gezellig. Ik heb uh, zelden zoveel mensen langs de lijn gegaan. In ieder geval zandvoerters en dat uh, valt mij reuze mee. Dat wat ik om um, heilige te zijn niet verwacht. Maar ook heel veel Markenaren zijn hier naartoe gekomen om te uh, kijken of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 De fiets, als de friet bij de zijkant. Dat gaat van de Oort. bal van de Oort gaat niet me voorzitten. Dan gaat die bal komen. Goede voorzit! Goede voorzit! En de keeper kan er net over de lat heen tikken. Want als hij dat niet had gedaan, was hij onder de lat doorheen door gegaan. Prachtig mooie bal van Paul van de Oort. Of het schat was eigenlijk niet. Maar het was een hele mooie bal. En nu uh, mag Stand een corner gaan nemen. En Timo uh, de gaat het voor Zandvoort gezien aan de rechterkant. Hij zelf links beendig, dus dat wordt een mooie insfeer. neem ik aan. Goed, bewegingen zijn er weer van de uh, San Francisco Spelers. Bal, goede bal, goede bal. Kan niet niemand erbij komen? Ja, dat komt erbij. Zat wordt erbij. En nee, oh, je ziet er alles nog wat ernaast. Die, die, nu, is, die wil luisteren. Er wordt uit de 16 meter geweest gewonnen. Probeer zijn mannen te passeren. Gaat je nu bal voor? Kunt de op de paal. Op de paal, kunt er dan maar in de vlucht. Draait zich om, schitterend rond de bal. Dit was uh, een helemaal.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 Me weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik y yo con la camisa weet y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé, y fue pura, het tu mentira, Ik maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Juist om half drie van uh, Lex van der Hoorn. We gaan de komende dagen beter en lekkerder weer krijgen. Er wordt natuurlijk ook zorgige muziek bij, zo op de zaterdagmiddag bij CFM Zalfoort. Jorda Juanes en la camisa negra. We gaan weer over naar het uh, gezellig voetbalveld van vanmiddag van SV Zalfoort. Ik weet niet of het gezellig is wat betreft de wedstrijd, maar wel de sfeer eromheen, toch Jap? wel, maar het is alle twee gezellig, want we zien een hele leuke wedstrijd, de druk op het zandelsdoel is wat minder geworden, dat wil niet zeggen dat de uh, markt uh, niet uh, nu minder uh, balbezit heeft, nee, ze hebben nog regelmatig balbezit en behoorlijk ook, maar er zit geen tempo meer in, er zit geen genijnen in, er zit geen, geen ja, finesse in, het is, uh, het is uh, wat, wat afzwakker geworden en soms komt er steeds iets meer uit en was net weer voor het doel van hun tegenstander, maar dat levert helaas niks op, Carsten nu speelt daar een zonneveld aan, zonneveld in één keer en daar is het te team bij de maar door. die kan niet naar die bij komen. Kan niet de wel bij komen? Nee, dat dus is het laatste dertig moet die bal weg. Over de zijkelijn en dat is een beetje 4 vanaf de cornervlag. Als hij dat niet had gedaan, dan ligt de reus een hele mooie kans gekregen. Maar zo ver is het niet. Uh, er wordt geen timber gemaakt om die ballen in te gaan gooien. Nu dan wel, Paul van de Oort gaat zich ermee bemoeien. We spelen aan de rechterkant van Zandgezien gezien van het veld, uh, richting de tribune uh, van de Oort. Die zoekt een vrije man. Daar gaat hij naïef op. Dat op, op, neemt die bal aan? Doet hij goed?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 En dan moeten we net even een beetje marschelen dat hij precies goed valt, zo'n bal. En dan, uh, dan hadden we, we lachen. Maar goed, voorlopig is het nog niet zo ver. De corner van Timo Reus. Hij uh, mag hem gaan nemen van de Arbiter. En dan gaat hij komen. Goeie bal, goede inderdaad. de bal! Oh, oh, oh, oh, oh. Dat scheelt heel. Voor zijn eigen doelpunt, maar gaat net naast de paal aan de andere kant. Er dan net nog een corner. Even kijken, we hebben nog, tijd. We hebben nog heel even tijd, denk ik. Als u genomen gaat worden, Jan Zonneveld, die rent daar naartoe, Die gaat dat doen in ieder geval. We spelen op dit moment in de 26e minuut. En het is andersom, het is andersom 0 In De geval 0-0. Dus Amsfoort, dat laat zich toch nu wat nadrukkelijker zien. In het 16 meter gebied van Marken. Zonneveld. Ook weer een aardige bal, Bas Kan er niet bij komen, wel de keeper. Dat deed hij heel goed hè? want anders stond we nog klaar om hier wel achter hem te koppen. Maar ik kan eruit gaan. We spelen in de...